Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ab Gijzen van Roermond wordt in IJsland... beschuldigd van het verzwijgen van seksueel misbruik. Gijzen was van 1996 tot 2007 bischop van de katholieke kerk in IJsland. Een onderzoekscommissie vindt dat Gijzen een onderzoek had moeten instellen... naar een beschuldiging van seksueel misbruik in een brief... en vindt dat die nalatig is geweest. oud bisschop Gijzen zegt dat hij de zaak destijds heeft besproken... met de auteur van de brief... SNS Reaal is in de afgelopen drie maanden verder in de problemen geraakt. De vastgoeddivisie van het bankenverzekeringsbedrijf leed het afgelopen kwartaal bijna 100 miljoen euro verlies. SNS moet nog steeds een deel van de staatsstoon terugbetalen die het bedrijf in 2008 kreeg. Dat lukt nu niet. Ook bij chemiebedrijf DSM daalde omzet en winst in het derde kwartaal. De Russische president Poetin heeft zijn minister van Defensie ontslagen. Het ministerie van Defensie is verwikkeld in een miljoenenschandaal rond de verkoop van onroerend goed. Poetin heeft Sergej Shoigu als nieuwe minister aangesteld. Hij is gouverneur van de provincie Moskou. Amerika kiest vandaag een nieuwe president. Op zijn vroegst komende nacht wordt duidelijk of Barack Obama nog vier jaar in het Witte Huis mag blijven. Of dat hij plaats moet maken voor de republikein Mitt Romney. Traditiegetrouw werden de eerste uitslagen bekend in twee kleine dorpjes in de staat New Hampshire... aan de noordoostkust van de Verenigde Staten. Daar weer gingen om middernacht de stemlokalen open. In het geheugd dixville Notch haalden Obama en Romney allebei vijf stemmen. In Hart's Location boekte Obama een duidelijke overwinning. Hij kreeg daar 23 stemmen en Romney 9. Koningin Beatrix en de koninklijke familie vieren volgend jaar Koninginnedag in de Rijp en Amstelveen in Noord-Holland. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Dit jaar bezocht Beatrix op Koninginnedag Rhenen en Veenendal. Het weer. Het is nu veelal zonnig en droog. In de loop van de middag volgt op steeds meer plaatsen regen. Het wordt zo'n 10 graden. Dit, was het en dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 tussen Utrecht en Venendaal en op de A17 tussen Moordijk en Roosendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. lekker, lekker uit en zie je een film! In Cirque Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Vermak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 in Kermeland... Get me And I know She knows That I'm not fond of asking Most it may be ZFM, Naïef en daarvoor de Doobie Brothers en What a Fool Billy. Yeah. Even een beetje van ontspannen. Deel 3 van uh, Zondag in Kennemerland. Heb je hem al, de zondagmiddag dip? Nee, wij in de studio zeker niet. Het is... Uh, druk hier in de studio. Maar ik Erg vind zoward. het wel gezellig. Hoe is de sfeer uh, tot nu toe? Ja, goed. Ja, Zeker. goed toch? Ja. Nou, ja, Goed om te horen. Um, even een dingetje, want um, voetbalclub Zandvoort is op zoek naar iemand. En misschien maar naar jou. Want voetbalclub S.V. Zandvoort is hmm. namelijk op zoek naar een gastheer of gastvrouw die onder andere tegenstanders en scheidsrichters oh. wil ontvangen. Ook het beheren van een, van een pot, van de, de, de borgpot. Okay. Dat uh, hoort er onder andere bij... Lijkt je dat interessant, dan kan je, je aanmelden via jcsvzandvoort.nl, Dus jcsvzandvoort.nl. Uh, en 18 november komt hij weer aan in Zandvoort. Onze enige echte grote kindervriend, lieve Sinterklaas. En zo ook in, de, in Zandvoort. Um, rond 12 uur zou hij aankomen op het strand. Ik heb het vorige keer ook gezien. Komt hij aan met een speedboat? Heel modern allemaal. Dit gaat een stuk sneller vanuit Spanje. En mocht je dat nou niet redden, om 12 uur kwart voor één is hij in het Raadhuis. En die week daarna, toch? 24. Komt hij hier in uitzending, toch? Ja, hij is bij mij bij een op een zaterdag. Maar dat laat ik dan nog wel weten. In de studio, other side of the table. Nog steeds leuk dat jullie hier zijn. Zometeen natuurlijk weer een liedje. Natuurlijk, even wat informatie over jullie te weten te komen. Waar hebben jullie allemaal gespeeld? Ja, echt heel variabel. Of uh, variërend ja. um, Van een voetbalclub FC Utrecht. Utrecht, tot, ja? Tot okay. uh, huisband zijn bij een cultureel café. Okay. Waar we elke derde zaterdag, maand, uh, derde zaterdag van de maand optreden. Ja. Um, we hebben op Open Podia gestaan. We hebben talentjachten meegedaan. Afgelopen weekend nog aan show. Uh, ja... En wat wel leuk is om te vermelden: wij zijn de eerste band die uh, in één weekend van de kleine zaal van de Duiker in Hoofddorp ja. naar de grote zaal gaat. Oké, okay, hoe is dat gegaan dan? Ja, het was, uh, we waren twee keer uitgenodigd om ergens aan deel te nemen. En de ene keer was het in de kleine zaal. En dachten dacht ik, nou in de grote zaal. Oké, okay, nou leuk zeg. Dus, uh... Hoe kwamen jullie in Utrecht bijvoorbeeld terecht? Ja, ik kende iemand die, doet, uh, professioneel, die is professioneel in, in Oké. Okay. En ze hadden een wedstrijd en ze zochten wat, uh, wat, wat entertainment voor daarnaast. naast. Ze zei ik nou ja, ik speel in een band. Dus uh, denk daar eens aan. Wat is het leukste optreden jullie uh, tot nu toe hebben gehad? Uh, nou, afgelopen weekend was het wel heel gaaf. Gewoon die sfeer echt gewoon heel... Waar was wel, dat? Uh, in Duijver. Okay, Oké, okay, ja ja. Het was wel gewoon een heel leuk optreden. Een patronaat. Een patronaat? Oké. Okay. Ja, dat was, uh, was, ja, was ook heel lekker. Te gek. Voor de rest, ja, uh, cafés zijn altijd leuk om te doen. Ja. Uh, ja it, it, ik vind eigenlijk altijd overal leuk. Ja, Oké. Je bent natuurlijk wel wat is, Hier in de studio natuurlijk. Ja, dat, dat is ook heel erg leuk. Ook echt ja. heel erg leuk, ja. Hé, hey, wat voor muziek uh, houden jullie zelf? Uh, heb jij bijvoorbeeld een favoriete artiest? Nee, ik zelf niet. Want ik, ik, uh, ik schrijf alle nummers voor de band. Ja. En ik, heb, ik luister heel eerlijk gezegd eigenlijk uh, niet zoveel muziek meer. Oké. Okay. Dus zo uh, weinig tijd? Of, uh... Ja, ook. ook. Ja. Maar ook omdat je uh, anders zo beïnvloed wordt. En het is wel heel moeilijk om in een doodgegooid genre wat poprock toch een beetje ja. is... Uh, nog je eigen, eigen draai ergens aan te kunnen geven. Ja, en als je dan, vind ik althans, zo min mogelijk luistert... en zoveel mogelijk zelf bedenkt... Ja. zou je in ieder geval nooit kopiëren. Nou, nee, heel goed. En de Rest heb jij een voorbeeld? Beyoncé. <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, niemand. Drummer misschien? Uh, Cesar Zuiderwijk van, uh, van The Golden Earring? Ja? Nou ja, goed. Van de basgitaar dan? En de bas meneer van de basgitaar? Job? Triggervinger, ja? Nee, Flee. Ik, ik versta het niet. Kom, het is, kom eens bij de microfoon. Ja, het, Hoor je hoort even een uh, verhuizing ja, het, in de studio. Ja, hier het moet is komen. een volle bak hier. <laughs> uh, voor mij is het of flee van de Hot Chili Peppers... of Michael oh, ja. Anthony van Chickenfoot en X van Halen. Oké, hey, oké, okay, oké, okay. dit zijn wel namen ja. die hier genoemd worden. Ja. Oké, okay, goed, zometeen gaan we meer van een horen live hier in de studio. We hebben drie tussenstanden in de Om half drie begonnen. AZ Venlo, 1-1, Twente Feyenoord, 3-0 en Herenveen Pek De tussenstand is daar 2-0. Zondagmiddag van CFM Sandvoort, zondag in Kennemerland En die is Afmansens en Men, Little Talks. So hold my hand, I walk with you, my dear The stars creak, ashes sleep, it's keeping me awake It's the house telling you to close your eyes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 We're gone, gone, gone away I watched it disappear All this love is a ghost of you Now it's torn, torn, torn apart There's nothing we can do Just let me go, we'll meet again, again. soon No. zal dit op zee uh, opgenomen zijn, denk je. Lijkt me wel uh, <laughs> Afmansen Afmans en men op ZFM en Little Talks. Vandaag live in de studio uh, Other Side of the Table. En ze gaan een nieuw liedje zingen. Tenminste voor ons dan. Long Days live bij ZFM. Dat was, uh, dat was uh, Long Days van Outside uh, of the Table, live in de studio. Ja, heel goed, heel goed, live ja. in de studio. Leuk, leuk, uh, ik vind het echt heel leuk om te horen. Zometeen nog een liedje doen, toch? Juist, ja, zometeen dus nog een liedje van Outside of the Table, hier live bij ZFM. And here's Pink, raise your glass. We hebben over Race Your Glass gesproken vorige week hier in Zandvoort. Rond je dorp, de kroegentocht in Zandvoort. En het was gezellig. We hadden onze verslaggever Albert Jan Vos het dorp ingestuurd. En uh, hij ging bij elke kroeg langs. En kijken wat voor spelletje je daar moest doen en wat voor mensen er waren. En... Uh, op een gegeven moment stonden hier ook een paar mensen de studio uh, kwamen ook een paar ja, er mensen. Zaten er drie mensen zaten hier eerst, een man en twee vrouwen. En daarna kwam een hele groep ineens uh, binnenstormen. Ja, dus er was, uh, waren twee, drie mensen, twee vrouwen en één man, die kwamen hier opeens de studio binnen. En dat was dus vorige week. En wil je weten hoe dat klinkt? Nou, dat klonk zo. in belang. Oh, oh, oh, oh, oh! Je moet Verrouwen. weten, een hele, hele, <laughs> een hele dag rondje door. En ik moet merken dat, <laughs> je moet weten dat om twee uur is iedereen nog nuchter, maar nu het ja. iedereen toch volkomen land hey, te worden. En net werd er aangebeld door, um, wat is je hey, naam? Nou? Meneer Keur. Meneer Keur. De ja, van, ja, ja. van de lamstraal. Van de lamstraal. Je bent ook ja. zeker lamstraal, dat zie ik ook wel. Ja. Hey, uh, je belde net aan. Hoe is het? Want uh, ja. Nou, ja, je hebt drankje op, uh, hoor ik. Ja, jopper man. Helemaal gezellig. Ja, waar ben je nou, allemaal geweest dan? Al? Overal. We hebben nog twee uh, kroegen te gaan. En het is ja. helemaal gezellig hier al. <laughs> Zijn jullie ja. al met vier geweest? Ja. Vier, uh, ja, vier. Nou, dat, we gaan hebben terug naar vier. Jij bent wel in vier geweest? Ik weet niet waarom. Maar want, het, uh... mevrouw, heeft u al die paal gehangen ja, bij vier? Ja ja ja, ja, ja, ja. We hebben alle palen. Nou, <laughs> <laughs> die paal hield, hield mij niet, maar... Uh... <laughs>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 Dat was wat de kofferjut. En dan kun je rammen wat je wil. Hé, hey, waar was het? Ben je een Lauw en Hardy geweest? Ja. En dan kon je schieten, toch? Ja. Jij dan kon je schieten. Ja. Op wie heb je geschoten? Op de burgemeester. Ja, hè? Iedereen schiet, in de, nou, iedereen schiet op de burgemeester. Uh, ik heb een lammers neergeschoten. Ja. Ja. <laughs> ik heb een shotje gedaan, en, uh, maar er stonden allemaal van die drankjes... Een die er waren op voordat we binnenkwamen. Nee, geraakt. Ja, ja, ja, je hebt een aantal binnengehaald. Oké. Hé, waar ga je zo meteen in? Waar gaan, gaan wij? We gaan de oomsteen. Oh, okay. dat is uh, een leuk spel voor me, hoor. Ja, nou ja, ja dat weet ik niet hoor. Dat is okay. een beetje slaafverwekkend uh, caféetje. Ja, is het zo? Pentoepen ja, volgens mij. Ja, nou, volgens mij heb je het wel gezellig. Hé, hey, uh, leuk dat je langskwam. Heel ja, leuk man. Ja, leuk echt? Ik je open deed trouwens. Nou, ja, je... natuurlijk, geen probleem. Zo zijn ja. we hier bij Zierf in Stamford. He. Hey, uh, ja, Helemaal uh, fijne, leuk. Fijne avond nog verder. Ja, Stamte gaan we natuurlijk bellen met Albert-Jan, die ergens hier in het dorp staat. En ik ben benieuwd hoe zijn uh, situatie is, hoor, dat zometeen. Goed, dat was uh, vorige, week, uh, vorige week Rondje Dorp. Nou ja, ik kan je vertellen, het was enorm gezellig. Daarna kwam er nog een groep aan, dat was nog hysterisch. Er waren nog een stuk of tien man uit Brabant. Nu dat ook naar hun zin. Het was, Wel, het was hunting, gezellig, he? toch? Wel, ja, we hebben van alles gedaan, handdingen uitgedeeld. Verhaaltjes opgeschreven. Zeker voor herhaling valt volgend jaar weer een nieuwe uh, Rondje Dorp in Stanford. Dus One Direction. Hey girl, I'm waiting on you. A celebration A celebration She knew a la la la la long, a la la la la long long long long long Come on GFM werd vrolijk meegelald hier in de studio. In de studio zit namelijk Allerzade off the table. En ze gaan weer een liedje spelen. Dit is Love Again. of the table live here by ZFM and love again. een lekker liedje zegt Mooney op ZFM en Dove. I'll be loving you. Nog kwartier te gaan tot het einde van zondag in Dat Dat betekende dat de uh, Side of the Table nog één liedje kan spelen. En dat gaan ze zo meteen doen. Je hoort het naar Greg Holden. I left my home still as a child. I walked a thousand sorry miles to wait for my father. To gather up his tools.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 I never found my father. I never found my mother. liedje zegt van Greg Holden, The Last Boy. Nog één keer gaan ze spelen. Other Side of the Table, live hier bij ZFM, Now You're Mine. Out of the Table, live! Eh, uh, publiek laat je even horen. dankjewel je wel. Working out, getting fit Pretty soon I'm gonna quit Smoking's bad for my AIM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 Out on the street, ever yeah, someone that I meet, just another end in the road. Back and forth, slipping through. Use my secret in the moods, got to keep from getting close. What's gonna happen when it feels like love again? For the first time, for the first time. long life, and it feels like love again for the first time, for the first time, in a while. It's been a while. Pits to tell and pay the bills, tiny matters matter, till the moon is full, the sun explodes, then you left. Mess. I swear I'm never going there. What? What's gonna happen when? What? You push the button and... Op ZFM en Love Again for the first time. Vandaag waren ze in de studio. Other side of the table. Ik vond het leuk dat jullie er waren. Ja, wij ook, zeker. H het was een beetje pop in de studio, dus uh, ik moest even kijken of het wel werkte, maar het ging echt prima. De, ja, buurvrouw, was... is, de buurvrouw is niet langsgekomen, dus uh, dat is helemaal top. Hé, hey, um, ik hoorde dat jullie uh, een nieuw album hebben uitgebracht, klopt dat? Nee, nee, het was, was maar waar. Oh, oké. Een CD hebben ze. Oh, maar... ja. Oh, Oké, okay, um, kan je daar wat over vertellen? Nou, we zaten bij een platenmaatschappij. Ja. Um, daar zijn we uh, bij gegaan. En daar hebben we twee nummers mee opgenomen. Mr. Goldfish en Maybe Tomorrow. Ja. En um, we waren laatst gevraagd om op een feest te spelen. En daar hebben wij in de Goody uh, een cd van ons gedaan. oké, oh, oké, okay, okay, leuk. zo is zodoende. Hey uh, toekomstige optredens, jullie, uh, hebben jullie nog wat op, het, op de agenda staan? Ja, we zijn sowieso huisband bij C.C. Uh, Snell in Haarlem. Oké. Okay. Elke derde zaterdag van de maand. Uh, maar voor de andere optredens zou ik zeggen, kijk even op www.ordersideofthetable.nl en daar zie je alles. Oké, okay, nou, Ordersideofthetable.nl voor alle informatie. Dank jullie wel. Ja, Echt ook. Dat jullie ook. Uh, en top dat jullie hier waren. Um, nou ja, tot ooit een keer hè. Ik maar ik zeg, weer, uh, in de ja. nieuwe studio zijn ze van harte welkom. Ja, precies. Kijk, daar zijn we blij mee. Oh. <laughs> nee, nee, laat maar. Uh, uh, uh, ja. <laughs> hey, dankjewel. En uh, tot zo voor deze zondag in Camerland. Voor de 4e uh, van uh, november. Volgende week zijn we er weer met een uh, nieuwe editie. Uh, nog zonder band. Ja, dus een stuk, uh, een stuk rustiger. Maar uh, ik denk dat het zeker voor herhaling vatbaar is. Een hele fijne werkweek. En uh, tot volgende week. go. You are the one who you are the one who makes me feel so